5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele middag. straks in het NOS Radio 1-journaal. De Verenigde Vergadering is zojuist bijeengekomen... om koningin Maxima te kunnen benoemen tot regentest, mocht dat nodig zijn. En een forse strafeis tegen ex-neuroloog Janssen Steur. Nu eerst het NOS-journaal met Donald Megans.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 iets zou kunnen doen als je in die functie was. Uh, ik vind dat slecht nieuws. Eén ding weet ik wel, uh, vandaag is een stap achteruit. Uh, het hoge beroep zal uiteindelijk een stap voorwaarts betekenen. Tegen oud-neuroloog Janssen Steur is een gevangenisstraf geëist van zes jaar. Het openbaar ministerie beschuldigt hem van het toebrengen... van zwaar lichamelijk en psychisch letsel... door onder meer opzettelijk foute diagnoses te stellen. Zo constateerde hij ten onrechte bij zeven mensen de ziekte van Alzheimer. Als je al twijfelde over een diagnose, dan zei je dat niet tegen de patiënt. Uit het psychologisch rapport over Steur blijkt dat deskundigen... hem verminder toerekeningsvatbaar achten, onder meer door zijn medicijnverslaving. De uitspraak wordt in februari verwacht. Het kabinet wil een gesprek met social media bedrijven... over identiteitsmisbruik bij minderjarigen. Aanleiding is de zaak Freek, een 13-jarige jongen... van wie de foto ongevraagd opduikt op sites als Facebook en Twitter. Freek en zijn ouders probeerden onder en gemanipuleerde foto's verwijderd te krijgen. Maar ze kregen vaak nauwelijks contact met de providers. Staatssecretaris Dijksma. Ik denk dat het heel goed is om ook met de heer De Liefde vast te stellen... dat identiteitsmisbruik, zeker ook als het om kinderen gaat... zeer, zeer ernstig is. En dat dat hele ingrijpende gevolgen kan hebben. En als je dat verhaal leest van het jongetje waar het hier over gaat, dan zeg ik ook als ouder... dat je daar inderdaad uh, de angst om het hart slaat. Dijksma wil daarom overleg met de Nederlandse vertegenwoordigers... van social media bedrijven. Het verbod op smadelijke godslastering wordt geschrapt... uit het wetboek voor strafrecht. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft voor een initiatiefwet... van D66 en de SP gestemd. Uiteindelijk stemden 49 Eerste Kamerleden voor en 21 tegen. Er is ook een motie aanvaard waarin het kabinet wordt gevraagd... te kijken of een ander artikel in het wetboek zo kan worden aangepast... dat burgers beschermd blijven tegen ernstige belediging van hun geloof. Denkopslagbedrijf Otfiel moet een boete betalen van 3 miljoen euro. De rechter vindt het Rotterdamse bedrijf schuldig aan nalatigheid... waardoor afgelopen jaren verschillende keren gevaarlijke stoffen weglekte. Otfiel moet een miljoenen boete betalen... voor lekkages van benzine en butaan en andere milieudelicten. Dat er geen ramp is gebeurd is louter toeval, zei de rechter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 Het weer vanavond en vannacht mist. Bij opklaringen zakt de temperatuur onder nul. Morgen overdag trekken regen en motregen over het land. Dan wordt het zo'n 8 graden. Ook donderdag regen, veel wind en winterse bijen. Als Donald Megels het over mist heeft... zal het verkeer er ook wel last van hebben, Edwin Gerritsen. Ja, op sommige plaatsen wel. Uh, vooral in Brabant en in het riviergebied... daar komt plaatselijk dichte mist voor... Het is een vrij normale avondspits, dus de fiets zijn daar niet langer door. De meeste zien we rond Utrecht en Rotterdam. Eén fiets valt op op de a 50 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot staat 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk met twee auto's. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er vaart weer een Nederlandse boot mee met de Volvo Ocean Race. En die hebben door nieuwe spelregels nog een kans ook. Daar gaan we zo over praten. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het?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 De president is het land uit op werkbezoek... terwijl honderdduizenden demonstranten op het Centrale Plein maar één ding willen. Revolutie! Revolutie, Oekraïne. Het toneel van grote maatschappelijke onrust. Dan is het in de Ridderzaal een stuk rustiger. Want op dit moment is in de Ridderzaal een vergadering bezig... van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. In deze vergadering wordt koningin Maxima aangewezen als regentes. Voor het geval koning Willem-Alexander overlijdt... en de troonopvolger, in dit geval Amalia, nog minderjarig is. We gaan naar het Binnenhof in Den Haag. Politiek even Margreet Boer. Margreet, ik hoor een stem op de achtergrond. Wie spreekt er? Ja, dat is Hans Engels. Hij is senator van D66. En hij heeft die wetsvoorstellen allemaal voorbereid... samen met een aantal andere... Uh, kamerleden uit de Eerste en Tweede Kamer. Laten we maar meteen naar hem toe gaan. Hij geeft een toelichting op de wetsvoorstellen. Hare Majesteit, de Koningin en hun dochters. Veel geluk en gezondheid toe. En zijn ervan overtuigd dat de leden der Verenigde Vergadering zich van harte bij deze wens aansluiten. Dank u wel. Oké, okay, dat was de Ik toelichting. Dank ja, het zijn hele korte toelichtingen. We hebben net het woord, is het ook heel kort gevoerd door uh, iemand van Aruba en Sint Maarten. Die ook allemaal zeggen, wij zijn uh, blij dat deze wet zo geregeld kan worden, maar we hopen dat die nooit gebruikt zal moeten worden. De voorzitter van de Verenigde Vergadering die, uh, vraagt nu of nog iemand anders het woord wil hebben van uh, de Eerste en Tweede Kamer. Dat is ook niet het uh, geval. Dus laten we even luisteren naar de voorzitter, want zij geeft nu het woord aan premier Rutte. Dat is ook niet het geval. Ik geef het woord aan de minister-president. Wat zijn die geluiden die we horen, Margreet? Er wordt even een katheder neergezet voor premier Rutte... want het is in Mevrouw de redenzaal. de voorzitter, graag wil ik... mede namens mijn collega's van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... Veiligheid en Justitie, Financiën, maar ook namens de drie gevolmachtige ministers, de Verenigde Vergadering dankzeggen voor de voortvarende medewerking en positieve instelling ten aanzien van de drie wetsvoorstellen over het regentschap en het ouderlijk gezag over de minderjarige koning. De regering hoopt, met u, dat de wetsvoorstellen nooit toepassing hoeven te vinden. Mocht de situatie zich desalniettemin onverhoopt voordoen, dan is het goed dat de wetgever een voorziening heeft getroffen die onmiddellijk kan ingaan. Als de prinses van Oranje door erfopvolging koningin wordt... en ze is nog geen 18 jaar, dan wordt haar moeder, koningin Maxima... benoemd tot regentes van het koninkrijk. Mocht koningin Maxima voordien onverhoopt al zijn overleden... dan wordt prins Constantijn benoemd tot regent van het koninkrijk als de prinses van Oranje door erfopvolging koningin wordt voordat ze 18 jaar is. Dit geldt ook in de situatie dat koningin Maxima gedurende haar regentschap... onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden. Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van koning Willem-Alexander... zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door koningin Maxima. Zij wordt erin bijgestaan door een college van toezicht. Dit college is samengesteld uit twee bij koninklijk besluit uit te wijzen leden... en drie ambtsdragers uit hoofden van hun ambt. Het betreft de vicepresident van de Raad van State... tevens voorzitter van het college... de president van de Algemene Rekenkamer... en de president van de Hoge Raad der Nederlanden. De wetsvoorstellen waarover u zich de afgelopen weken hebt gebogen... voorzien dus in de benoeming van een regent... en de regeling van het ouderlijk gezag... voor de situatie dat de nakomeling van de koning... door erfopvolging koning geworden de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Er zijn natuurlijk meer situaties denkbaar... waarin de benoeming van een regent of een regeling van het gezag... over de minderjarige koning noodzakelijk kan zijn. De regering heeft er bewust voor gekozen... voor die situaties nu geen regeling te treffen. De omstandigheden waaronder deze zich kunnen voordoen... zijn niet vooraf te bepalen en de reactie erop nog minder. Ik zeg u toe, voorzitter... mocht mochten dergelijke onvoorziene situaties zich onverhoopt voordoen dat de regering zo snel mogelijk voorstellen voor wetgeving... bij uw verenigde vergadering zal indienen... om zo in gemeen overleg met u op de situatie toegesneden voorzieningen te treffen. De sobere benadering is in die zin tegelijk de benadering... die het meest recht doet aan de positie van de staten-generaal. Ik dank u wel. Ja, en dat is de toespraak dus van premier Rutte. Op dit moment neemt dan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, dat is mevrouw Ankie Broekers-Knol, weer uh, ja, het woord. En zij vraagt dan nu of nog andere leden uh, wat willen zeggen. En dan zal ze vragen of de wetsvoorstellen in stemming gebracht moeten worden. De verwachting is dat er geen stemming zal plaatsvinden, maar dat de wetten gewoon aanvaard worden. En dat betekent dan dat uh, Maxima aangewezen is als regentes. Maar dat wil nog niet zeggen dat de wetten van kracht zijn, want er moet nog een hand tekening onder van de koning. En dan nog een handtekening van de ministers. Dan wordt de wet gepubliceerd. En dan heeft die kracht van wet. En dan kunnen we zeggen dat koningin Maxima... regentes is voor het geval dat nodig is. He, want er werd overal de hoop uitgesproken... dat het nooit nodig zal zijn. Dat betekent dat met een paar minuten... deze vergadering voorbij zal zijn. Volgens mij hoor ik zelfs, dan sluit ik de vergadering. Nou, Op dat is nog iets te vroeg. <laughs> dat was de wenste vader van de gedachte. Dankjewel, Margreet. We hebben nog meer nieuws voor u. Bijvoorbeeld over Ernst Jansen Steur... De neurolog. In die zaak heeft het Openbaar Ministerie... zes jaar celstraf geëist. even Roel Pauw... die volgt de zaak voor ons. Roel, wat is de motivatie bij die zes jaar? Ja, van tevoren kon je allerlei rekensommetjes maken... van wat hem ten laste was gelegd. En dan kwam je uit op een mogelijke straf... van twaalf jaar. Alles bij elkaar. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar... en heeft blijkbaar rekening gehouden met de twee psychologische rapporten... die zijn uitgebracht over... Het, uh, het, uh, de persoonlijkheidsstructuur van Janssen-Steur... en daaruit blijkt dat hij een uh, ernstige mate van narcisme heeft... en dat geldt dan blijkbaar als een uh, verzachtende omstandigheid. Nou ja, goed, zes jaar hebben ze geëist. Hebben ze nog meer bijzonderheden geëist? Uh, nee, maar uh, wat wel van belang is, dat het openbaar ministerie blijkbaar alle feiten die hem ten laste zijn gelegd uh, bewezen acht, hè, die verzachtende omstandigheid geldt zijn persoonlijkheidsstructuur, maar niet de feiten als zodanig. Uh, het openbaar ministerie verwijt Janssen stuur dat hij in de tijd dat hij neuroloog was bij het Medisch Spectrum Twente negen mensen een foute diagnose heeft gegeven, en dat was dan meestal Alzheimer en dat hij ze op grond daarvan ook allerlei medicijnen heeft voorgeschreven... die ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Sterker nog, medicijnen waar ze vaak heel ernstige bijwerkingen van hadden. In één geval zouden de medicijnen en het vooruitzicht van een ontluisterende oude dag... de gebruiker zelfs tot zelfmoord hebben gebracht. Ja. Nou, het Openbaar Ministerie vat dat op als mishandeling... en het in hulpeloze toestand brengen en laten van zijn patiënten. Nou, dat laatste is van belang omdat Janssen Steur allerlei onderzoeksresultaten... die zijn diagnoses onderuit haalde, heeft genegeerd. En dat deed hij, zegt, het, zegt de of, uh, officier van justitie... om de illusie in stand te houden dat hij perfect was. Moet hij dan meteen de gevangenis in? Nou, niet meteen, want we zijn er nog lang niet. Dit was dag negen in een uh, proces dat in totaal twaalf dagen gaat duren. Maar de officier van justitie heeft wel gezegd... aan het einde van de volgende zitting, die van uh, repliek en dupliek willen we graag dat hij meteen wordt opgepakt. Want uh, hij heeft weliswaar uh, volgens de gemeentelijke basisadministratie... een adres in Nederland, maar dat behoort toe aan zijn broer. Feitelijk woont hij in Duitsland. En uh, we weten het zo net nog niet. Mocht het zo zijn dat hem inderdaad een forse straf wordt opgelegd... dan kun je, kunnen we er niet zomaar van uitgaan dat Janssen Stuur... Uh, net zo braaf de orde zal opvolgen van het gezag... als hij tot nu toe heeft gedaan door iedere keer in de rechtszaal te verschijnen. Dankjewel Roel. Roel Paul was dat. Edwin Gerritsen met een normale avondspits. Inderdaad. Het werd 130 kilometer file staat er in totaal. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zijn wat lange files te ongelukken. Op de A16 Rotterdam richting Breda het Zonzeel 9 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 Zolle richting Hogeveen staat voor de wijk 5 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 journaal. Het parlement in Kiev bleek vanmiddag net zo onwrikbaar als de regering. Oppositiepartijen wilden de regering wegstemmen omdat er geen nauwere samenwerking met de Europese Unie komt. Tijdens een gespannen zitting zei oppositieleider Yatsenyuk dat president Janukovic het land gestolen heeft. Het is een gekradene krain. Ik heb het gekraden door Viktor Janukovic en uw hanebnoe partij de Kovic, jij splijt dit land samen met je beschamende partij, dat zei de oppositieleider. Maar hij haalde bakseil, want er kwam geen motie van wantrouwen. En buiten het parlement stonden duizenden demonstranten. Ze zijn vastbesloten. Ze willen een andere regering. Ze willen een Europees gezinde regering. We want to see new people and new, uh the leaders. leaders and a new government here in Ukraine new european government here we'll be here a summit as it takes that's, that's, and i think most of these people will stay here and more all over the all over the ukraine coming here people are coming every day yeah. every day so it's just the beginning <middels> dit is nog maar het begin we blijven hier zo lang als het nodig is zeiden deze demonstranten correspondent Davids Jan Godfraaf Davids Jan um, hoe groot is dan de teleurstelling bij hen als er geen motie van want Samenkomt. Nou, natuurlijk was er wel sprake van teleurstelling, maar niemand had eigenlijk ook echt verwacht dat die motie aangenomen zou worden, omdat de partij van de regio's, de partij van uh, president Janukovic, gewoon een, een meerderheid in het parlement heeft. Dus... Nogmaals, ja, daar is wat teleurstelling. Er is een beetje rekening mee gehouden dat na het bekend worden van het resultaat, dus geen stemming over die motie, dat er ongeregeldheden uit zouden kunnen breken. Want zoals stonden duizenden mensen voor het parlement. Maar dat was hermetisch afgesloten door mobiele eenheid, zal ik maar zeggen, oproerpolitie. En ja, daarna vertrok iedereen weer richting Maidan, het centrale plein in, in Kiev, het, het, het, het, het hart van het, van het protest. En mopperend, uh, maar ja, niet echt vast. Ja, maar die motie van wantrouwen die kon niet worden ingediend. Moet ik dat zo zien? Omdat gewoon uh, de oppositie daar niet voldoende stemmen voor had? Nou, hij kon wel worden ingediend als, uh, als zodanig. Maar ze wisten natuurlijk van tevoren dat hij niet zou worden aangenomen. He, die de, de, die van de regio's waar ik het zojuist ja, over had, die had uh, Luid en Duidelijk laten weten dat ze daar geen steun aan zouden geven. Dus zou die gewoon niet worden aangenomen. Ja, en dan uh, kiezen die oppositiepartijen ook wel eigenlijk woningveld zeggen geld zeggen. Dan dienen we hem niet in ook. Want dan leiden we alleen maar gezichtsverlies. Dus uh, ja, zo is het verlopen. En daarom is het niet over gestemd. Oké, okay, dus dat is het verloop binnen, maar buiten de demonstranten teleurgesteld. Maar ze gaan niet weg. Ze zijn naar, naar, naar Maidan gegaan, dat centrale plein. Het plein van de onafhankelijkheid in het hartje van van Kiev... ...waar al uh, dagen en dagen lang uh, mensen bivakeren, ook s'nachts uh, verblijven. Zo nu en dan zijn er heel veel mensen, zoals afgelopen week, honderdduizenden. Er zijn er nu wat minder. Uh, er zijn barricades, de, de, de, de belangrijkste verkeersader uh, in het centrum van Kiev is afgezet. Daar kan geen auto meer overheen. Er staan tentjes, mensen hebben houtvloedjes aangelegd. Dus ja, alles duikt erop dat ze daar voorlopig wel blijven bivakeren. Dankjewel David-Jan. David-Jan, Godvraag was dat vanuit Oekraïne... Een jaar is het nu, na de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed op het voetbalveld nadat hij werd geschopt door de tegenstander. Hij was de grensrechter. Bij zijn clubs, sportclub Buitenboys, is op dit moment een besloten herdenking. Josephine Trehi was bij Buitenboys, maar er waren niet veel mensen welkom... omdat het besloten zou zijn bij die herdenking. Dus ben je, Josephine, even in de buurt gaan kijken bij een andere club. Bij welke club? Waterwijk is dat, dat is een clubje verderop in Almere. 1600 leden en uh, de grootste jeugdopleiding, amateur jeugdopleiding van Nederland, heb ik hem net laten vertellen, door Alfons Meijer, jeugdtrainer hier. Ja, dat klopt, bij uh, Waterwijk inderdaad: F1 en Sato C2. Nou, de training gaat zo beginnen. Ik vond het wel heel netjes. De jongens komen dan allemaal in die kleine blauwe trainingspakjes... hier het veld uh, opgerend waar de, de lampen aanstaan. En om zijn beurt geeft ze u een hand. Ja, dat, uh, dat zijn de regels. Hè? Dat, uh, bij het binnenkomst een uh, handje geven. Zodat je weet van, oké, okay, ik heb die gezien. En bij het weggaan straks uh, ook weer een handje geven. Dus uh, ja, discipline, hè? Het is nu een jaar later. Ik uh, kom net van uh, de buitenboys af. En ik heb daar gesproken met de voorzitter... Um, hij zegt dat hij eigenlijk weinig verschil ziet met een jaar geleden... Dat het, als het gaat om incidenten of respect op het veld. En nou vertelde u mij net dat er, u ook iets heeft meegemaakt... of u was het toen net niet bij die wedstrijd? Klopt, ja. Dat was een wedstrijd vorig jaar met de F'jes dan inderdaad. waarbij dus uh, Het was een uitwedstrijd en waarbij de ouders dus echt tot aan de lijn uh, stonden te schreeuwen. Uh, bij het zelfs het veld in kwamen rennen. Het uh, is heel intimiderend in ieder geval... Uh, ja, nogmaals, ik was er niet, anders had ik uh, persoonlijk de jongens van het veld gehaald en hadden we in de auto ingestapt en waren we weg geweest. Zijn het vaak de ouders? Ja, vaak wel. Of ja, andere mensen die in ieder geval bij die wedstrijd komen. Ik heb misschien broers of, of zussen die komen kijken, iemand. Dat, dat kan natuurlijk, dat, uh, dat heb ik niet echt in de gaten. En wat doet u eraan met uw eigen team? Nou ja. Als wij op het moment dat we aan het voetballen zijn en er gebeurt iets in de wedstrijd, bijvoorbeeld een per ongeluk een tackle of een deal. En de jongen of meisje is daar niet mee eens, ja, dan zeg ik altijd: van accepteren, iedereen kan een fout maken en dan gaan we gewoon weer vrolijk verder. Of ook weer een handje geven aan de desbetreffende speler die op dat moment getackled is. Zeg maar. ja, de KVB heeft maatregelen genomen sinds vorig jaar, onder andere een soort van time-out-kaart. Ja, euh, nou ja, daar hebben wij gelukkig dan met, met de F1 uh, nog niet mee te maken uh, gehad. Bij de zaterdag uh, C2 hebben we dat wel. Dat inderdaad dat iemand dan een kaart krijgt. En dat je dan uh, tien minuten uh, ja, aan de kant uh, gaat. Zeg maar, om even uh, ja, bij te komen zeg maar, van de frustratie of, of iets dergelijks. Even af te koelen. Ja. En neemt u zelf nog maatregelen hier op de club? Uh, nou ja, met name met de jongens. En op het moment dat een jongen van mij dus wel een dusdanige... Uh, overtraining expres maakt, dan haal ik hem er ook uit. En dan benoem ik ook meteen, van, heb je zelf wel in de gaten wat je doet... en hoe je iemand kan blesseren. Wow. Nou, en dan mag die jongen even van mij heus wel later weer erin komen. Maar het is wel eventjes duidelijk maken van uh, even opletten wat je doet. Er staat hier ook een vader aan de kant te kijken. Bent u uh, er eentje van het fanatieke uh, soort? Nou, dat valt wel mee, hoor. Dat valt wel mee. Maar ik eh, moet toegeven, emoties spelen een grote rol... Bij, uh, bij onder andere het voetbal. Dat is zo. Wat dan? Wat gebeurt er dan met u? Nou, wat, uh, nou, het gaat twee kanten op. Als ze winnen, dan ben ik ontzettend blij, natuurlijk. Maar als er inderdaad een, uh, een, uh, een overtreding... die, uh, hey, die niet uh, bestraft wordt, uh, wordt gemaakt... of... Uh, uh, uh, er zijn ouders of mensen die uh, allerlei uh, rare dingen gaan roepen... ja, dan, dan is het de andere kant van de emotie. Maar en echt dat ook dat u dan het veld oprent nee. en een uh, grote mond? Nee. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, want dan laat je het kennen en dat, dat moet je dus niet doen. En ziet u dat wel bij anderen? Nou, ja, je, ik, dat veld op. Nee, dat, dat zie je niet. Dat zie je niet. Maar kijk, de, de aanloop naar een escalatie, die incidenten, die zijn er. Hmm. Straks, Bert, ga ik met scheidsrechters yeah. praten over hoe dit gaat op het veld. En wat zij allemaal ja. te verduren krijgen. Want uh, die emoties die richten zich altijd tegen de scheidsrechter. En dan is scheids, even opletten, nog de minst Josephine, na zes uur, we horen weer meer. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Van vandaag maakte Brunel bekend terug te keren in de Volvo Ocean Race. Het bedrijf is sponsor van een Nederlandse boot in de zeilwedstrijd over de wereld. Tom Tauber zit in de organisatie van de Ocean Race. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja dat moet u goed doen. Weer een Nederlandse boot in die strijd. Want de vorige keer deed er geen enkele Nederlandse boot mee. Nee, de afgelopen race was er geen enkele Nederlandse deelnemer. Uh, en dat is natuurlijk bijzonder spijtig voor een uh, echte zeilnatie zoals Nederland. Ja, en uh, nou, daarvoor was het natuurlijk wel vaker haak. Deltaloyd, ABN Amro. Brunel zelf uh, de, deed ook nog een keertje mee. Maar dat is al een tijdje geleden. Nou ja, de, de laatste race was natuurlijk van Deltaloyd in 2009. Uh, en, en daarvoor de, de winnende uh, campagne van ABN Amro. En inderdaad, zoals u zei, Brunel is natuurlijk ook al twee keer aan de startlijn verschenen. Waarvan ik zelf uh, natuurlijk in de eerste editie uh, ook be betrokken was. Dus had ik nog in de directie van Brunel zelf. Ja, maar er zijn ondertussen wat dingen veranderd. Want je hoeft niet meer een enorme zak met geld uh, mee te nemen. Want uh, de spelregels zijn voor iedereen hetzelfde geworden. Ja, het belangrijkste verschil met deze race vergeleken met de vorige race is dat uh, wij als organisatie nu alle boten bouwen. En daarmee zijn ze allemaal identiek. En het gaat nu echt aankomen op de, de bemanning zelf. Het, het enige verschil tussen de boten is, is het team. En daar is natuurlijk Brunel als, als specialist in goede teams... natuurlijk helemaal aan het, aan het goede adres. Zei, hebben hebben nu een kans om in de race de goede hoge ogen te gooien. Omdat de, de teams allemaal met hetzelfde materiaal gaan varen. Ja wat, die boot, u... ja, wat die boten, om u even te onderbreken, die zijn allemaal uh, hetzelfde. Waar zijn die trouwens gebouwd? Hier in Nederland? Uh, nee, ze worden nee, ook een jammer. Nederlandse werf gebouwd, dat yeah. wel. Uh, alleen op het video in Engeland. Oké, okay, dus ze worden daar in Engeland gebouwd. En ze zijn echt exact hetzelfde. Het zijn allemaal een kopie van, uh, van elkaar. Ja, tot op een millimeter nauwkeurig op 24 meter lengte. Ja, En de zeilen zijn ook allemaal hetzelfde? Alles is hetzelfde. Het enige wat verschil gaat uitmaken... de bemanning mag alleen zijn kleding meenemen en zijn eigen eten. Ja, nou dan is het wel eerlijk. Ik bedoel, dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de Formule 1... waar elke keer weer aan gesleuteld wordt. Maar stel nou, je hebt een aantal handige Harry's onderweg bij je. Kunnen die dan wat sleutelen aan die boot? Uh, nee, dat uh, zal niet kunnen, want dan ben je gedisqualificeerd. Oh. Elke uh, etappe wordt door het onderhoudsteam van Volvo wordt, uh, de boten helemaal nagekeken. En als je je auto naar de garage brengt, wordt uh, de boel uh, helemaal gecontroleerd... en weer in, uh, in orde gebracht. En als je dan iets veranderd hebt, dan ben je gedisqualificeerd. Dus dat kan je niet doen. Uh, het is uh, echt het enige wat je kan doen is gewoon heel hard varen. Ja, en gewoon goede bemanning uh, meenemen. U gaat het met zeven boten uh, gaat het gebeuren. Zijn er trouwens nog meer Nederlandse gegadigd of blijft het hierbij? Nou, er zit nog één team in de pijplijn. Dit was natuurlijk het meest geavanceerde team. BNL was echt al een week bijna rond. en Vandaag is het moment dat we de boel hebben kunnen aankondigen. Natuurlijk zou het prachtig zijn als er nog een team zou komen aan de andere kant. Een Nederlands team met een Nederlandse schipper en een Nederlandse crew. Ja, Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg mooi. Ja, Een recept voor overwinningen. Meneer Talber, ik dank u wel voor de toelichting. Tom Talber okay. van de organisatie van de Ocean Race. Nog even terug naar die Verenigde Vergadering, magreit Boer in Den Haag. Ik dacht net al dat het afgelopen was. Maar is het nu officieel? Ja, nu is het officieel. Koningin Maxima is door de Eerste en Tweede Kamer aangewezen als regentes bij vroegtijdig overlijden van koning Willem-Alexander. En de Verenigde Vergadering in de Ridderzaal... die heeft al met al één kwartier geduurd. Ik open de vergadering van de Staten-Generaal... als bedoeld in de artikelen...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 door de Verenigde Vergadering, dat generaal zijn aanvaard. Ja, zonder debat dus en zonder stemming... hebben de Eerste en Tweede Kamer die wetvoorstellen aanvaard. En je hoort, het gaat er om drie. Hè? De regentschap, het regentschap is geregeld, ook de voogdij voor Amalia. En het inkomen van Maxima mocht ze regentes worden. En premier Rutte die zei er nog bij dat hij hoopte... dat deze regelingen nooit gebruikt hoeven te worden. Dankjewel voor je verslag. Magneet Boer was dat vanuit Den Haag.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 Als ik vijf seconden wacht, is het precies half zes. Dus laten we dat maar eventjes ja. doen. Want dank nu, nu kun je beginnen door op Negels het NOS Journaal. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel... om koningin Maxima regentest te maken... als koning Willem-Alexander niet meer in staat is om te regeren. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk. Beide kamers van het parlement waren voor het wetsvoorstel... in de ridderzaal bijeengekomen. Willem-Alexander overlijdt voordat zijn oudste dochter Amalia 18 jaar is. Dan zal Maxima optreden als regentes. Amalia is dan al wel koningin... maar zal haar taken niet uitvoeren totdat ze meerderjarig is. Tegen oud-neurolog Jans Versteur is een gevangenisstraf geëist van zes jaar. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het toebrengen... van zwaar lichamelijk en psychisch letsel... door onder meer opzettelijke foute diagnoses te stellen. Zo constateerde hij ten onrechte bij zeven mensen de ziekte van Alzheimer. Als hij al twijfelde over een diagnose, dan zei je dat niet tegen de patiënt. Uit het psychologisch rapport over Jans steur blijkt... dat deskundigen hem verminderd toerekeningsvatbaar achten... onder meer door zijn medicijnverslaving. De uitspraak wordt in februari verwacht. Franse wetenschappers zeggen dat de Palestijnse leider Yasser Arafat... hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hij is overleden aan een infectie. De Zwitserse collega's concludeerden vorige maand juist... dat Arafat kan zijn vergiftigd met het radioactieve polonium... Vorig jaar werd het lichaam op verzoek van Arafat's weduwe opgegraven... om de doodsoorzaak nog eens te onderzoeken. Stoffelijk overschot is onderzocht door teams uit Zwitserland, Frankrijk en Rusland. De Russen moeten nog naar buiten komen met conclusies. En de Alhura-universiteit in Den Haag moet 50.000 euro boete betalen... voor valsheid in geschriften en oplichting... De islamitische onderwijsinstelling deed zich volgens de rechtbank jarenlang voor als een universiteit. Die bevoegd was om diploma's van academische titels zoals master en bachelor te verstrekken. Terwijl Al-Hura helemaal geen universiteit is. Dat zijn de hoofdpunten. Peter kappers met mist in het weerbericht. Ja, in Brabant en ook in het rivierengebied. En die mist die gaat zich vannacht wat uitbreiden. Vooral naar het midden en het oosten van het land. Bovendien raakt het vanuit het noordwesten vannacht wat verder bewolkt. In het zuiden en het oosten daalt de temperatuur dan naar zo'n 1 à 2 graden onder nul. Lichte vorst dus. Aan de kust wordt het zo'n 2 tot 4 graden. Morgen dan begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt en ook mogelijk dus met die mist. Maar vanuit het noordwesten gaat het dan regenen en die regen die trekt morgen en ochtend en ook in de middag over het land. In het zuidoosten dan gaat het pas helemaal aan het eind van de middag regenen. Op dat moment klaart het dan in het noordwesten alweer op en krijgen we de zon nog heel even te zien. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. Donderdag dan moet Sinterklaas rekening houden met wind en regen... In het noordwesten storm, windkracht 9. Ook in het binnenland, windkracht 6 tot 7. En tot ver in het binnenland hebben we ook kans op zware tot zeer zware windstoten. Vrijdag tot, uh, vervolgens, dan is het uh, guur met winterse buien. In het weekend wordt het juist weer vriendelijk weer. Met zo'n 4 graden en zon. De mist in het weerbericht, de mist bij het verkeersbericht. Nou, het speelde niet uh, een grote rol, toch? Tot op heden, Edwin Gerritsen. Nee, het is daardoor niet uh, drukker geworden dan gebruikelijk, Bert. Er staat uh, naar 200 kilometer file. Dat is vrij normaal voor een dinsdagavond. De meeste drukte zien we rond Utrecht en Rotterdam. De files die opvallen op de A16 Rotterdam richting Breda... voor Zonzeel, 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A28 Zwolle richting Hokeveen is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Stadborst en de wijk staat 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht bij de Den Haag is een ongeluk gebeurd op de N14. Den Haag richting Leidsendam voor afrit Voorschoten staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. We gaan zo de klas in. Gaan we een wiskundeles volgen. En waarom doen we dat nou? We gaan kijken. Waarom de meiden het internationaal gezien niet zo goed doen. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 Het aantal mensen dat in armoede leeft is in 2012 flink gestegen. Dat staat in het vandaag verschenen armoederapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het CBS stelde in 2012: meer dan 1,3 miljoen mensen die leven onder de armoedegrens. Natasja Pontma is, is financieel coach bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Ze mensen die weliswaar werken, maar toch kampen met financiële problemen. Goedemiddag, mevrouw Pontma. Goedemiddag. Wat merkt u van die toegenomen armoede? Um, dat we als financieel coach bij mensen komen met allerlei verschillende inkomens. Dus niet alleen mensen met lage inkomens, maar ook de mensen met hoge inkomens. Maar dus dat, dat, moet, vaar. dat moet u eventjes uitleggen, want dat klinkt een beetje raar. Dat u ook komt bij mensen met hoge inkomens? Ja, ook deze mensen kunnen uh, financiële problemen krijgen, achterstanden, betalingsachterstanden. Maar hebben wel hoge vaste lasten. Ja, maar noemen we dat dan ook armoede? Als Armoede gedefinieerd wordt, uh, geen, geen weinig geld hebben voor boodschappen en uh, een vakantie, een kleding kopen. Dan ook bij die hoge inkomens, zeker als er loonbeslag ligt, want dan leven ze onder uh, de bijstandsniveau. Maar ja, ze leven wel bijvoorbeeld in een duurhuis. Ja, want een duurhuis heb je niet zomaar verkocht en je hebt niet zomaar een nieuwe woning. Ja, dus uh, omdat ze onder die definitie uh, vallen, uh, kunt u ze ook helpen of helpt u ze ook? Zeker, ja. Ja. Schrikt u uh, eigenlijk van de hoeveelheid mensen die onder de, de armoedegrens uh, leven? Met van die cijfers dus die vandaag bekend zijn geworden? Nou, ik schrik er niet van omdat ik, uh, nou is mijn dagelijks werk, dus ik zie het al een hele tijd. Ik verbaas me er wel steeds over bij wie het allemaal gebeurt en, en wa wat de situatie is. En waar verbaast u zich dan over? Um, dat mensen het heel erg hebben laten oplopen dat de situatie dan zo schijnend is... dat het ook niet zomaar verbeterd kan worden. Dat er nooit eens iemand ergens halverwege heeft gezegd... ja, zo kan het eigenlijk niet langer. We geven veel te veel uit. Uh, ja, het is uh, trouwens zelden een probleem van puur en alleen te veel uitgeven. Het is vaak een samenloop van omstandigheden. In de zin dat je dus je baan kwijtraakt... dat je je uh, huis niet meer kan afbetalen... Uh, dat je misschien ook nog uh, problemen hebt in de privésfeer? Precies. Ja, en als je bijvoorbeeld een loonbeslag hebt... en dus een hele tijd van een heel weinig moet rondkomen... je kan je vaste lasten niet zomaar aanpassen... waardoor schulden op kunnen lopen. Ja, maar als ik uw verhaal zou horen... denk ik, ja, hoe kunt u in vredesnaam die mensen dan helpen? Wat kunt u e nog doen? Eerst wat wij doen is een inventarisatie. Wat is de situatie? En de volgende stap is de financiële situatie stabiliseren. Een beslagvrije voet, dus het deel van het salaris... wat iemand mag houden bij een loonbeslag zodanig laten corrigeren dat mensen in ieder geval... hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Want het gebeurt nog steeds vaak dat ze zo weinig geld krijgen... dat, ze eigenlijk, dat het onverantwoord is om ervan te bestaan. Absoluut, ja. ja. Ma maar moet dan niet gewoon de regelgeving worden veranderd? Want blijkbaar mag dat. Nee, het mag niet. Uh, in die zin, er is een basisnorm van 90% van de bijstandsnorm. Maar dan kan die gecorrigeerd worden voor woonkosten en zorgkosten. Heel veel mensen weten dat niet. Nee, u, nou, dat weten ze dan wel als u langs bent geweest. Um, u schrikt er niet meer van. Maar wat vreest u dan voor uh, bijvoorbeeld het komend jaar? Want de crisis is strikt van mij, geloof ik wel, voorbij. Want we zijn uit de recessie. Maar wat gaat er komend jaar dan nog gebeuren? Ik problemen niet zomaar opgelost zijn. Mensen hebben flink ingeteerd op hun uh, spaargeld... en hebben hier en daar wat bestaard. Maar ja, structureel moet er nog wel wat uh, het een en ander gebeuren. Er zit nog een hoop in de pijplijn, begrijp ik van Zeker. u. Zeker. Mevrouw Peltma, ik uh, dank u vriendelijk voor het gesprek. Graag gedaan. Ja. Dag, het is acht minuten over half zes. Internationaal gezien doen we het helemaal niet zo slecht. We staan zelfs op een keurige tiende plek. En toch spreken experts van een zorgelijke ontwikkeling. Wat is er aan de hand? Het grote onderzoek blijkt namelijk dat Nederlandse leerlingen... steeds slechter worden in wiskunde. En het zijn vooral de prestaties van meisjes die achterblijven. Dat ziet ook wiskundelerares Karin den Heijer. Zij geeft les op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Uh, mensen, ik wil eventjes met jullie 21 bespreken... Uh, ik ga ervan uit dat de andere opgaven wel goed zijn gegaan. Klopt dat? Ja? Ik had juist het idee dat het wiskundeonderwijs... de laatste tijd heel erg uh, gericht werd op meisjes. Tenminste, dat was het verhaal dat het moest vooral moest aanspreken voor meisjes... met veel plaatjes en veel context. En ja, ik moet dan toch constateren dat dat mislukt is. Um, ik weet niet, het is een typisch Nederlands verschijnsel... dat meisjes eigenlijk uh, wat minder enthousiast zijn voor wiskunde. Nou, dan gaan we even paragraaf 3 3 doen. En... Uh, ik moet jullie alvast aankondigen dat het nou echt een leuke wiskunde gaat worden. Wat vind je van wiskunde? Um, Eerlijk zeggen. Als ik het begrijp, vind ik het wel leuk. Maar verder, het is een beetje saai. Sofia, wat vind jij van wiskunde? Um, ik vind nu best wel meevallen eigenlijk. Um, ja, nu vind ik het best wel leuk worden eigenlijk. Wat is er leuk aan? Nou, als je het snapt, dan is het best wel makkelijk en... Dan vind je het wel leuk eigenlijk. Er zijn meer meisjes die talen kiezen. Maar ik denk niet dat, dat, dat, dat meisjes aangelegd zijn om talen te doen. Of aangelegd, dat het jongens aangelegd zijn om wiskunde en natuurkunde te doen. Kies exact met exacte vakken. Kom je verder. Binnenkort moet je je vakkenpakket kiezen. Als je nog niet weet welke vakken je wilt nemen... hou er dan rekening mee dat je voor veel beroepen en opleidingen exacte vakken nodig hebt. Nou, Ik denk dat de campagne eigenlijk wel mislukt is, ja. En ik denk dat er in Nederland... We doen kennelijk iets fout. We hebben kennelijk een soort beeldvorming in Nederland gecreëerd. Dat wiskunde uh, moeilijker is voor meisjes dan voor jongens. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nou staat u hier wel in een klas die bijna helemaal gevuld is met jongens. Ja, dat valt mij ook op. Het valt mij ook op dat uh, bij de wiskunde-olympiade was de laatste uitreiking. Toevallig het allerbeste uh, leerling was een meisje. Maar er stonden toch 30 leerlingen. En daarvan waren er 29 jongens. Wat is dat dan, dat culturele verschijnsel? Ik weet het niet. Ik hoor wel van buitenlandse collega's dat ze zich er heel erg verbaasd over zijn... dat hun kinderen in de, hun meisjes in de crash direct de poppenhoek in worden geduwd. Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. En ja, misschien is het ook zo dat er in Nederland heel erg wordt benadrukt... dat wiskunde moeilijk is. Misschien trekken meisjes zich dat wat meer aan. Nee, want het is op zich geen lastige combinatie, wiskunde en meisje. Nee, dat is helemaal geen lastige combinatie. Die vraag werd gesteld door het mannetje. De verslaggever Martijn Bink was dat. Het NOS Radio 1-journaal. Doemd in Pyongyang, er lijkt zich namelijk een machtsstrijd af te spelen in de top van het Noord-Koreaanse bewind. Invloedrijke oom van de grote leider Kim Jong-un is uit beeld verdwenen. Twee van zijn vertrouwelingen die werden vorige maand in het openbaar geëxecuteerd. Hoogleraar Korea Studies aan de universiteit in Leiden is Remco Breuker. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zou dat nou op kunnen wijzen? Is hij ontslagen of is er iets anders aan de hand? Niet helemaal duidelijk, maar hij is al een tijd niet gesignaleerd. Uh, maand ongeveer. Uh, vermeldingen van zijn naam in de officiële staatsorganen... is ook al een paar jaar lang uh, eigenlijk steeds minder geworden... tot het niet meer gebeurt. En twee van zijn vertrouwelingen zijn net in het openbaar geëxecuteerd, blijkt. Ja, en dat zijn allemaal feiten die erop wijzen... dat hij misschien een mindere positie heeft. Ja, want anders is het bijna al mogelijk... om uh, twee mensen zomaar te executeren in het openbaar nog. Dus dat, dat, is, dat is denk ik een hele duidelijke indicatie... dat hij niet meer de machtige man is die hij ooit was. Ja, maar deze oom stond wel bekend als de machtige man... want hij liep toch naast die baar van uh, de vader van ja. de huidige sterke leider? Absoluut. Maar um, hij werd toch wel gezien als de, de, de echte machthebber in Noord-Korea... Um, die een stukje zijn macht zou overgeven aan, aan zijn neef. Dat lijkt hij ook wel te hebben gedaan, maar dit komt toch wel enigszins als een verrassing. Ja, was het een hervormer? Ja, heel voorzichtig. In Noord-Koreaanse context wel. Hij, hij was wel voor, voor economische hervormingen, voorzichtige Voor contact met het buitenland, tegen escalatie. Um, een echte hervormer was het niet, maar vergeleken met het leger, uh, absoluut wel. Ja. Ja, wie waren zijn vij vijanden? Het leger. Dat vooral. Dus dat zou ja. er misschien achter kunnen zitten, het leger. Ja, ja wat ik tot nu toe uh, heb gehoord is dat het uh, Kim Jong-un zelf zou zijn... die jaloers is op zijn oom en zijn oom eigenlijk... Um, Um, ja, gedwongen pensioen heeft gestuurd. Ik, ik, ik, ik denk eerder zelf eigenlijk dat het leger is. Kim Jong-un is, is geen alleenheerser. Hij heerst per gratie van de mensen die hem steunen. Dat is zijn factie en daar is zijn oom het belangrijkste lid van. Um, dus als, als ik een schuldige zou moeten aanwijzen... voor het verdwijnen van Chang Song-tak, dan is dat dat de hardliners in het leger. Ja, want Kim Jong-un uh, trekt niet zelf aan de touwtjes... maar is het wel een dusdanig slimme man... dat hij op het juiste moment de bakens weet te verzetten... oftewel nu op het juiste moment voor het leger kiest? Ik vind het heel moeilijk om, uh, om daar echt een antwoord op te geven... maar ik, ik denk het wel, gezien het feit dat hij tot nu toe nog steeds overleefd heeft. Ja. Er is al jarenlang eigenlijk een aan de gang. Uh, hij, hij staat nog steeds aan het hoofd van, van uh, de noord koreaanse staat. Dus ik denk wel dat hij slim genoeg is um, om inderdaad de bakens te kunnen zetten op het moment dat nodig is. En wie weet heeft hij dat gedaan, maar ik, ik hou mijn hart vast... want als dat zo is, dan ben ik bang dat de hardliners het weer voor het zeggen gaan krijgen. En ja, dan, dan kan je je borst nat maken. Want hardliners die het voor het zeggen hebben in Noord-Korea, wat betekent dat? Dat betekent uh, weer een terugkeer naar een situatie zoals die aan het begin van het jaar was... in februari, in maart. Uh, provocaties, uh, een dreigende oorlogstaal een uh, complete afwijzing van, van, van uh, praten met, uh, met, de, buiten, met, met uh, de internationale wereld... Uh, op scherp van de snede eigenlijk uh, zaken doen. Dat is waar het leger baat bij heeft. En die hebben weinig aan ontspanning... Uh, waar mensen als Chang tek juist, juist wel baat bij hebben. Hm. Want uh, ik heb me ook laten vertellen... dat van de mensen die destijds bij die begrafenis uh, aanwezig waren... die naast de kist uh, liepen van Kim Jong-il... Ja. Uh, dat er, er nog maar een paar van over zijn. Ja, nou dat is inderdaad, uh, dat, is, dat is eng als je een van die uh, zeven overige begeleiders van, uh, van, van die auto was, met de lijkkist. Uh, van die zeven, zijn uh, waren dus acht, uh, Kim jong zelf ook, en, uh, van die zeven zijn er uh, vijf nu verdwenen. Ja, dus je komt maar beter niet naast die kist lopen. Nee, nee en uh, de twee die er nog zijn, die staan bekend als uh, mensen die eigenlijk... ...goed besturen en uitvoeren, maar het zijn geen, uh, zijn geen mensen die beleid maken. Alle beleidmakers, beleidsmakers en militairen die rondom de, uh, die auto liepen... ...die zijn allemaal uit zich verdwenen. Ja. Maar voorlopig krijgen we verder geen officieel communiqué... ...of iets, uh, iets anders uh, te horen uit Noord-Korea. Ja. Nou, over het algemeen gebeurt dat niet als iemand in ongenade is geraakt. Wat je uh, op zijn hoogst kan verwachten... Uh, ...is dat een uh, vervanger op, op die overgevallen plekken benoemd wordt. En dat kan je dan zien als een soort officieel communiqué dat degene in kwestie in ongenade is gevallen. Want hij was natuurlijk, was natuurlijk de vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie. En dat maakt hem een van de machtigste mannen van het land. Die plek zal weer moeten worden ingenomen door iemand, denk ik. We gaan letten op de communiqués. Meneer Breuker, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Tijd voor het verkeerscommuniqué. Edwin Gerdessen. Er staat 230 kilometer file in totaal. Dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. De meeste file staan rond Utrecht en Rotterdam. De lange file door een ongeluk op de A28 van Zolle naar Hogeveen. Tussen Stapporst en de Wijk staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het is het verhaal van de wonderbaarlijke redding: 60 uur onder water en gered worden door Nederlandse duikers in mei van dit jaar zonk een schip voor de kust van Nigeria. De scheepskok wist zich op 30 meter diepte in een luchtbel in leven te houden. Totdat hij na 2,5 dag door een duiker werd gered. Sinds vandaag is die reddingsactie op internet te zien. Jeroen de Jager ging langs bij de Defensie-duikploeg in Den Helder... om eens te horen wat zij van het filmpje vinden. Hij is hij is Oké, keep, keep Oké, okay, reassure him, give him a thumbs up, Je hoort het zeggen, hè? reassure him, reassure him, give him a thumbs up. Uh, mijn naam is Martin Fransen. Ik ben hoofdkenniscentrum van de Defensie Duikgroep en Defensie Duikschool. We hebben dat uh, filmpje net gezien. We staan hier in de ruimte van jullie. Wat zien we hier? Want dit zijn grote vaten, min of meer. Hele dikke metalen vaten. Treatment chamber en diving simulator. Ja, dat is correct. Um, in de treatment chamber, daarin kunnen, we kunnen wij duikongevallen uh, behandelen. En in de diving simulator kunnen wij onze um, duiken kunnen we gaan simuleren... Komt u net uit het water? Gedoken? Ja, ja net gedoken. We zijn uh, bezig met uh, testen. Dus, welke uh, diepte zat u? Uh, drie meter. Drie meter. Dus, uh, Gesimuleerd, hè? Drie meter. Nee, dus daadwerkelijk drie meter. Oh, hoe kunnen we dat zien? We kunnen hier naar binnen? Uh, mij betreft wel. Ja. Dus dan gaan we hier in een soort ja, metalen bol. Ja, dus, dus een sluis met uh, daadwerkelijk drie meter waterklomp. Hier staan we op een rooster onder ons water. Ja. Trap naar beneden. Ja, we hebben nu een fiets geplaatst. Voor de test. Hello, my mijn vriend. you hear me horen? Okay, Oké, to me. Ik zou can... het test. heel bijzonder vinden als je eigenlijk zoekt naar mensen... maar niet verwacht meer dat er uh, overlevenden zijn... en dat je dan toch nog iemand uh, overlevend tegenkomt. Want wat gebeurt er? U bent aan het duiken. Nee, ineens voelt u iets. Precies. Wij duiken voornamelijk in geen zicht. En als ja. je dan iets, door iets beetgepakt wordt... dan gaat je hartslag wel omhoog. Ja. Ik bedoel, uh, wat is de drill op het moment dat je dus die man... Gelokaliseerd hebt, hij leeft. Keep calm, okay? Are you feeling... okay. En nu wil je hem naar boven krijgen, op 30 meter diepte. Wat moet je doen? Uh, nou, We duiken met communicatie. Dus uh, we nemen contact op met de duikleider boven. En die maakt het plan. Ga eens naar beneden nu, want nu willen we dat geluid ook hebben van de uh, wijntag. Kijk wat er gebeurt. Ik heb een beetje op Zet uw duikmasker op. Hij duikt nu? Hij duikt nu met gewone lucht. Ja, uh, okay. We kunnen hier op onze uh, systemen verschillende uh, uh, gassen duiken. Nou, en als je zo'n masker op hebt en je moet communiceren met die cocktail onder water, praat eens even tegen mij. Ja, dat is uh, lastig. als het uh, En uh, dan moet je in de taal die de cocktail probeert te spreken, moet je met elkaar praten. Ja, dan ben je ruim, oké? Okay? En de duiker dat helpt, you nou, zijn naam is Nico. Oké, dat is Nico, oké. Ehm maar zijn een Franse, die leiding boven op het schip die is bezig met instructies geven aan die duiker. Die kok die moet rustig blijven. Ja, dan gaan ze langzaam omhoog, want dat kan niet zomaar. Uh, wat ik veronderstel dat ze hebben gedaan is... nee, onder water hebben ze gezorgd dat hij uh, dus in een droge duikerklok uh, kan. En vervolgens hebben ze hem naar de oppervlakte onder druk. Transfer under pressure. Uh, hebben ze die naar boven gebracht. Onder druk voortdurend gehouden. Ja. 60 uur lang geloof ik. Ja, uh, geleidelijk dus van druk afgehaald. Ja. Zodat die duiker uh, langzaam zijn uh, uh, duikgassen of uh, de stikstof kan uitwas. Ja, en die kok ook. Ja, correct. Ja. Ja. hij heeft het overleefd, Ja, dat is uh, erg uh, fantastisch lijkt me dat. Ik denk dat die man uh, erg, uh, erg blij is. Uh. All right, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, oké? Okay? All right, we're going now. Put your head under water and breathe comfortably, oké? Okay? Het hele filmpje van die reddingsactie van de Nigeriaanse scheepskok... die is te zien op nos.nl. En dit komt uit 1982. ABC van die uh, LP, Lexicon of Love, All of My Heart. We treden tegenwoordig volgens mij alleen nog maar op... op van die Goud van Oud-festivals. ABC. Once upon a time when we were friends... I gave you my heart, the story ends... No happy ever after, now we're friends.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 Radio en journaal Media Overzicht. Femke Wolthuis is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee mannen hebben na 60, jaar, na 60 jaar hun biologische familie teruggevonden. Ze werden in 1953 als baby in het ziekenhuis verwisseld. En een van de mannen trok vorige maand aan de bel... bij de redactie van het Brabantse krant B en de Stem. Want zijn moeder die had wel eens gezegd... dat ze mogelijk de verkeerde baby mee had gekregen. En uit een DNA-test bleek dat zijn zussen in ieder geval geen familie waren. Nadat dat verhaal in B en de Stem was verschenen... meldde zich de broer van een man die rond hetzelfde tijdstip in hetzelfde ziekenhuis was geboren. En uit een DNA-test bleek vervolgens dat de man op jonge leeftijd... inderdaad waren verwisseld. Omroep Brabant sprak, sprak de beide broers en hun familie. Dat is een voltreffer. Dat is jouw broer. Ja, jij niet meer. Nee, dat is mijn zus. <lacht> ja, het is uh, erg ingewikkeld, maar uh, dan moeten we het mee doen. Nou, perfect. Ja. Ja. Ja, dus, uh, je wordt er een beetje stil van, hè? De Porsche Carrera GT, waarin acteur Paul Walker verongelukte... is misschien wel gewoon veel te gevaarlijk. Too fast, too furious, omschrijft CNN de bolide. Wat heet, de motor is een V10 met een vermogen van 600 pk... topsnelheid van boven de 330 km per uur. En hij is moeilijk onder controle te houden, zelfs voor professionele coureurs. Porsche heeft maar zo'n 1300 exemplaren gemaakt... en ze verdwijnen snel, zegt deze verkoper bij CNN. They're getting rarer and rarer. Most of the time when they do get wrecked, there's not much left of them. So the rumor has it there's 25% are already gone. Very hard car to drive. Um, it's pure racer's car. You really need to know what you're doing when you drive them, and a lot of people are learning the hard way. Ze worden steeds zeldzamer, zegt deze verkoper. Als ze ongelukken blijft er meestal weinig van over. Het schijnt dat een kwart van de verkochte auto's al los is. Het is een heel moeilijke auto om in te rijden. Je moet precies weten wat je doet, ook als je koenuur bent. En wie dat niet doet, die komt erachter op een pijnlijke manier. Je zou denken dat er in een havengebied veel water is... maar in het westelijk havengebied in Amsterdam gaat het niet helemaal op. Want juist door het gebrek aan water duurde het ruim een uur... voordat de brandweer op volle kracht bij de grote brand... vanochtend op het bedrijventerrein de Heining kon bestrijden. Dat schrijft de parool. De brandweer kon pas echt aan de gang... toen de bluswater uit het Noordzeekanaal kon worden gepompt. En het Noordzeekanaal, dat ligt honderden meters verderop. Sky News heeft met een onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania... het verschil tussen mannen en vrouwen mogelijk door Rond, onze breinen maken volledig verschillende connecties. Alsof we een totaal andere soort zijn, Femke. Alsof we van een andere planeet komen... om maar eens de titel van een bekend boek te citeren. Nou ja, wie weet komen we er in de toekomst achter... of mannen echt beter zijn in kaartlezen en vrouwen beter kunnen multitasken. En nu Schenk die jij meldt... nog even de koffie in dan? Ja. <laughs> Als jij dan even doorpraat. Nu.nl die meldt dat een politieagent in de Duitse stad Weiblingen... vorige week meer dan 10.000 euro op straat gevonden heeft. Hij dacht eerst dat het flyers waren, maar het bleken dus bankbiljetten. Het geld werd afgelopen weekend op het politiebureau bewaard... in de hoop dat de eigenaar het kwam ophalen. Omdat het nog niet is gebeurd, liggen de biljetten nu op het bureau... voor gevonden voorwerpen. Dat is wel heel apart. Goed, als u het mist, u weet waar u moet zijn. In Waiblingen dus. We gaan door. Dankjewel, Femke. Zo dadelijk na zes uur met nog veel meer nieuws. Komt onder andere nieuws uit Den Haag. Politiek nieuws. We gaan eens praten met Joost Vullings. Wat daar allemaal aan de hand is. Blijf erbij. Zometeen om 7 uur. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? Martin Schimek, de cartoonist. Ik kijk nou ook naar jou. Luister naar nee, Kunststof. Nee, ik weet al heel veel van jou. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Martin Schimek. Het nieuws van alle kanten. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus. Je moet schakelen. En dan roept iedereen dat we wendbaarder moeten zijn. Schakelen. Maar hoe dan precies? Henk. Wat nou? Je moet Schakelen.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 Ster in nu uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership.